Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. In de ziekenhuizen gaat het de goede kant op. Terwijl het demissionaire kabinet en het OMT zich schrap zetten... voor een enorme hoeveelheid nieuwe ziekenhuisopnames door de Omicron-variant, zijn de cijfers op dit moment duidelijk aan het dalen. De forse daling naar beneden. Het gaat gillig zoals dat eerder ook gaat, maar echt een daling in de instroom. Toch is beddenbaas Ernst Kuipers er niet gerust op. Na de jaarwisseling verwacht hij dat het weer drukker wordt in de ziekenhuizen. Door het opkomen van de omicron variant en daardoor meer besmettingen en ook meer ziekenhuisopnames. En dat is iets wat al even in de gang is, maar dat gaat nog langzaam. Het hangt allemaal af van hoe ziek mensen worden van die Omicron- variant, hoe besmettelijk die is en hoe goed de boostercampagne werkt. Het coronavaccin van Novavax is goedgekeurd door de Europese experts. Als de Europese Commissie het advies overneemt... is dit het vijfde vaccin dat in de EU mag worden gebruikt... naast Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca. Het dodental op de Filipijnen loopt snel op. Vorige week raasde er een orkaan over het land. Er zijn tot nu toe 375 doden geteld. Volgens het Rode Kruis is het een enorme ravage. Huizen, ziekenhuizen en scholen liggen in puin. Blijf gewoon lekker in Nederland. Die oproep doet de gouverneur van Antwerpen. Ze is bang dat Nederlanders door de lockdown naar haar stad afzakken voor een middagje bios, kapper of kroeg. En deze mensen nemen het er inderdaad even lekker van. Echt heel veel Nederlanders. Ja, ja. ja ik snap het eigenlijk ook wel. Ik bedoel, uh, toch moeten mensen nog wel kerstinkopen doen. Dus dan maar even snel naar Antwerpen, je bent er zo in principe. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling hè? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, soms uh, als je iets nodig hebt, dan moet je maar de regels verbreken. Ja. Ook burgemeesters in andere Belgische en Duitse grensplekken zijn bang voor veel Hollandse shoppers. Het mag, zegt demissionair minister De Jonge, maar houd je wel aan de regels. Het weer, wolken en zon komen allebei voorbij vandaag. Het is 2 tot 6 graden na vandaag. Stuk kouder en later deze week kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met nu De herhaling van Zandvoort op zaterdag De kerstfeest in een mooie tijd aan het eind van het jaar Zoek je de warmte bij elkaar ZFM Kaarsjes aan, de kerstboom glans het is feest in het heen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 Nou, ik denk veel muziek. Ja, nee, het is niks meer te doen, hè. Er kwam net alweer een bericht binnen dat kappers in Nederland nu platgebeld worden. Ja, dat, wat, dat krijg je. Wat, wat, wat, wat, wat wil je nog? Nog één uurtje en dan is het. Nog vijftig minuten en dan is het gebeurd. Ja, nee, nou ja, nee. Denk wel nou echt dat ze dan nog uh, tijd hebben om je te, om je te gaan knippen. Nou ja, misschien gaan ze tot twaalf uh, uur uh, door uh, vannacht. Ja, volgens mij. Ja, je hebt ze erbij, hoor. Echt. Ja, nou, goed.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 weer zo'n single die ik heel vaak rond de kerstdagen draai. Hij past er gewoon lekker bij, hè? Level 42 en Children's, say. Hey. Negen minuten voor half vijf geworden. Het begint alweer donker te worden in Zandvoorts. En wij hebben de Pit Report voor je. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, wat was het, een feest, zeg, afgelopen zondag. Hè? Dat, volgens mij maak je dat maar één keer in je leven mee. Al is Max Verstappen wel plan dat we het vaker gaan meemaken...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 for Ja, als je dit hoort, dan eh, krijg je krijgen, gewoon weer dat eh, kippenvel van eh, afgelopen zondag ook. En dan nou weet ik ook meteen waar dat vuurwerk vandaan kwam. Want ik ja. hoorde buiten. <laughs> hey, hey, ik heb de daders gevonden. dus. <laughs> <laughs> nee. Nou, mooi hè, bij uh, Lauro en Hardy. Uh, NA Nieuws was uh, aanwezig. Terwijl die daar uh, de race won, dat is mooi. Ongelooflijk. Als je ook die, uh, ik heb van de week al die filmpjes gezien van uh, huiskamers all over the world.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 Christmas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 alles op afspraak van tevoren telefonisch of uh, via de e-mail van het uh, Kennemer Dieren thuis aan de Keesomstraat, nummer 5 hier in Zandvoort. Mini verdient een nieuw thuis. The tree at the party hop. The where you can if a tries to stop the christmas tree let the christmas spirit ring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 Wat zei jij nou over uh, gillende keukenmeiden? Albert nee. of, of Jan? Uh, nee, nee, nee. bij Boyzone. Ja, die hadden, ja? Uh, die hadden uh, hun laatste, laatste uh, live-optreden. Ja? Uh, voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En die hadden ze bij uh, Ivonieën in de tv-studio. In de studio in Almere. Nou, dat was dus hey, De Beatles uh, zijn erg maar, uh, in hun, hun tijd. Maar deze jongens, uh, hun afscheidsconcert, waar twee nummers of drie nummers meer waren, niet. Met allemaal gillende jonge dames. een huilende jonge dame, Geweldig. In die studio in Almere. Het was wat. Maar ja. ze, en later, veel later zijn ze weer bij elkaar gekomen. Ja, gewoon een leuke plaat ook dit. Love me for a reason. Gaan we nog eentje draaien dan ja, het ja, gedicht? Ja. Wat gaan we doen als gedicht? Uh, nou, iets wat jij graag hoopt voor nog voor de kerst. Ja. Als de eerste sneeuwval. Ja, een witte kerst. Oh, ja, nou. Ja, nou.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 Ik niet tevreden, de bons bij de open hart. Tot stond, jij was niet daar. De die staat lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert. Totdat we zijn verdwenen. Oh. Sneeuw valt, sneeuw valt. Dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstban. Dat ik van je ha. Nou, ik heb net om half drie naar uh, collega Albert-Jan geluisterd. Die sneeuw die zit er volgens mij niet in, hè, Albert-Jan? Ja, het kan ook. Jij was er negatief op. over. Wel uh, een neerval. Winter is een neerval zonder sneeuw. Ja, ja. Klopt. Ja, zoiets uh, was je het goed. Onthouden? Heb je goed ja, onthouden? Ja. Dus uh, geen uh, let it snow, let it snow. Maar dat, maar uh, maar dat, daarom... dat, dat zit er niet in. Daarom mogen we toch wel hopen. Ja, uiteraard deel. hopen. Een klein beetje witte kerst zou heel mooi zijn in deze... Uh, ja, toch wel zware tijden, want, uh,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 En uh, ja, alles gaat op slot. Heel simpel. Nou ja, behalve, laat... behalve de supermarkten en dat soort Ja, aboteken. ja. Essentiële winkels, hè. Essentiële die... winkels. Maar uh. ik, ik vind de slijter ook wel een essentiële winkel. De, nou, ja, <laughs> <laughs> ja. Voor de een wel en de ander weer niet. Hè. Zal die daar niet ondervallen. Dus, uh, nou ja, volgens mij wel trouwens, hoor. Nou. Ja, gewoon open <laughs> blijven. Ja. Ik, ik zie vanaf dus, volgende week wel de... Brommetjes weer door het dorp scheuren van het thuisbezorgen. van de eten. Dus dat wordt nog een drukke tijd. Ja, en de postbezorgers. wat dacht je daarvan? Van de online oh, die aankopen. Hebben het, die hebben het al zo druk. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, dus lockdown straks om zeven uur. Ja. Dus, maar ja, maak er de beste van. Wij zijn in ieder geval morgen weer. En we zeggen eigenlijk gewoon.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 Ik wil keihard naar de finish, racen zoals Max. Met 23 het jaar uit langs de vlag. Dat hoor je steeds benoemen, Draai je naar het licht. Net als zonnebloem. Maar voor nu, voor nu. Liever staan te sterven, dan op je knieën leven. Go by of bill Ik sta even stil bij Peter. Daar ben je me. Ik wens je meer. Zo'n jarenoverzicht, daar krijg je gewoon de koude rillingen van als je dat hoort, uh, Albert-Jan. Uh, ja. als dat heb ik uh, bij, die, bij deze ja, nee, plaat van, nee, uh, van Guus Meuwers en uh, Diggy Dex. Ik denk ik dat ik er nog wel wat mee ga doen als we onze uh, uh, eindejaarsuitzending hebben. Met Peter R. De Vries erin uh, natuurlijk, waar ze bij uh, stilstaan. Alle corona ellende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 GFM, dan wenst je allemaal fijne dagen en een voorzitter.